Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Levenslang voor rechterhand Mladic. Celstrafagent na ontvoerde zwerver. En OPEC verlaagt olieproductie niet. De Bosnisch-Servische generaal Tolimir is door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot een levenslange celstraf. Vooral wegens een centrale rol in de genocide in Srebrenica.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 Tijdens het proces heeft Ptolemier steeds volgehouden dat hij niet in Schrebrenica is geweest tijdens de moordpartij. Een oud-politieagent heeft drie maanden cel gekregen voor ontvoeren en bedreigen van een Poolse zwerver. Een tweede agent die erbij was, kreeg een werkstraf van 240 uur. Nadat de zwerver in 2009 overlast had veroorzaakt in Blijswijk, namen de agenten hem in een busje mee naar een afgelegen plek. De agent richtte zijn pistool op de zwerver en zette een spade naast hem neer. Zogenaamd om zijn eigen graf te graven. De rechtbank in Rotterdam vindt dat de twee onder meer het vertrouwen in de politie hebben ondermijnd. De twee werden vanwege het incident ontslagen. Nederland, België en Luxemburg willen de Syrische oppositie helpen bij het opzetten van een officiële vertegenwoordiging in Brussel. Dat hebben de Benelux-landen toegezegd tijdens een bijeenkomst in Marokko.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 De beslissing is volgens analisten opmerkelijk, omdat vanwege de kwakkelende wereldeconomie de vraag naar olie juist afneemt. Het dreigt een overschot. Zo neemt de olieproductie in bijvoorbeeld de Verenigde Staten toe. Op termijn is nou daardoor de prijs voor een vat ruwe olie kunnen dalen. De benzineprijs, die voor een groot deel samenhangt met de olieprijs, is de laatste maanden ruim 8 cent per liter gedaald. In het Belgische plaatsje Diest hebben hulpdiensten in een woning drie dode kinderen gevonden. Volgens de eerste berichten zou de moeder eerst de jonge kinderen hebben gedood... en daarna hebben geprobeerd om zelfmoord te plegen. De moeder van de kinderen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Mensen met een inkomen van tussen de 85.000 en 120.000 euro... zijn slechter af na het openbreken van het regeerakkoord. Ze houden door het schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie minder over. Dat blijkt uit een doorrekening van het Centraal Planbureau van het definitieve regeerakkoord. Het schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie pakt volgens het CPB juist gunstig uit voor inkomens tussen de 20.000 en 85.000 euro per jaar.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 Rutte noemde dat een als-dan-vraag. Hij zei dat het kabinet zich bij het beleid baseert... op de ramingen van het Centraal Planbureau komend voorjaar. Tegen de man uit Almelo, die ervan wordt verdacht... dat hij zijn buurman van Turkse afkomst heeft doodgeslagen... is twee jaar cel geëist. Zijn zoon hoorde een celstraf van drie maanden... en een werkstraf van 60 uur tegen zich eisen. Eind juni werd de 64-jarige buurman... tijdens een burenruzie tegen de grond geslagen. Hij overleed later in een ziekenhuis.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 Bouwevolle video zonder meer op de A9 richting Alkmaar. Daar staat tussen knooppunt Holendrecht en Kloopend Badhoeverp8 kilometer door een ongeluk. Bij Kloopend Badhoeverdorp zijn twee rijstoken dicht. Rijdt u nog in de regio Dieme, kunt u het beste omrijden via de zuidkant van Amsterdam. Op de A12 richting Arnhem, daar is een ongeluk gebeurd bij Kloopend Waterberg. Daar staat 3 kilometer. En daar is de rechter ook dicht. En op de A13 richting Rotterdam is het misgegaan bij de Afratberg. Een roodreis, Daar staat inmiddels 5 kilometer en daar is de ook afgesloten. En op op de A16 richting Rotterdam is op de parallel rijbaan. bij Rotterdam-Feijenoord een ongeluk gebeurd. Daar zijn twee rijstokken dicht. Daar zaten er vier kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan Rotterdam-Feijenoord. En op de randweg Eindhoven op de N2 richting Den Bosch... daar staat er een ongeluk tussen Veldhoven-Zuid en Eindhoven-Centrum drie kilometer. We zitten al in de zeventigste minuut. Tjongejonge, dat is een flinke overtreding En ja jouw twee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 Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten, doe je op independent.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso en Tim Overding. 9 over 6, goedavond. De Deutsche Bank ligt onder vuur. Vanmiddag in Frankfurt deed de politie een inval bij het hoofdkantoor van de bank. Een inval omdat medewerkers betrokken zouden zijn bij grootschalige belastingontduiking. Vijf medewerkers zijn aangehouden, ook de topman en financieel topman van de bank kunnen er mogelijk bij betrokken zijn. Correspondent Tim de Wit in Duitsland. Tim, eh, misschien is het goed om eerst even uit te leggen om wat voor fraude het zou gaan. Ja, het gaat om een uh, internationale bende, een soort internationaal netwerk eigenlijk... die via de verkoop van CO2-emissierechten miljoenen belastinggeld achterover zouden hebben gedrukt. Uh, emissierechten, dat zijn rechten die bedrijven kunnen kopen om hun CO2-uitstoot te compenseren. En in die handel wisten ze op een hele slimme manier heel veel omzetbelasting weg te sluizen die daar wel over betaald had moeten worden. En ja, vermoedelijk gebruikten ze Deutsche Bank ervoor... om dat geld vervolgens wit te wassen. En de topman en de financieel topman die, die worden daar ook bij genoemd. Wat, wat zou hun rol zijn? Ja, het gaat om de CEO, uh, Jurgen Fitschen, en de CFO, uh, Stefan Krause. Uh, Ja, Zij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de belastingaangifte van Deutsche Bank. Uh, zij moeten daar immers elk jaar hun handtekening onder zetten. Ja, uh, eerder vanmiddag werden namelijk vijf medewerkers gearresteerd. Toen was meteen al de vraag, ja, hebben die vijf op eigen houtje ge gehandeld? Hè? Um, hebben ze dat allemaal alleen gedaan? Uh, het ging namelijk in totaal om 230 miljoen euro, maar liefst... die uh, achterover zou zijn gedrukt in de afgelopen jaren. Ja, heeft de top van de bank daar dan nooit van geweest? Weten. Nou ja, Het feit dat ze nu als verdachte worden genoemd betekent in elk geval dat justitie dus daar wel rekening mee houdt. En het was ook echt een grote inval uh, vanmiddag. Maar liefst 500 mensen werden erbij ingezet. Uh, heel veel boekhouding, computers zijn in beslag genomen. Dus ja, je kan wel zeggen dat justitie het heel serieu serieus neemt en er een heel groot onderzoek van maakt. Een onderzoek wat al een tijdje loopt, waarbij we ons afvragen, was de bank al eerder verdachte in deze zaak? Nou ja, Het klopt, de zaak is niet nieuw. Uh, al in de afgelopen jaren zijn er verschillende, in verschillende Europese landen invallen gedaan... bij instanties, ook bij personen die met dit netwerk, met deze bende samen zouden werken. Er zijn vorig jaar ook al een keer zes mensen voor veroordeeld... Uh, voor deze belastingontduiking. En uh, in 2010 bestond er ook al een verdenking op Deutsche Bank. Maar ja, toen was er gewoon te weinig bewijs gevonden om ook echt een zaak tegen ze te beginnen. En ja, met die enorme inval van vandaag uh, hoopt justitie in elk geval een stuk sterker te staan. Dankjewel, Tim de Wit vanuit Berlijn. Amsterdam gaat het blouwen op en rond middelbare scholen verbieden. In Rotterdam is daar al langer ervaring mee. Bij een, een aantal vestigingen van de ROC's Zadkin en Alberda werd twee jaar geleden al zo'n verbod ingevoerd. Daar wist niet iedereen van, trouwens. Bloovverbod. Weet uh, je niet dat ik weet? Dat zou al twee jaar bestaan. Ja. Oh, heb ik nog nooit gehoord. Maar een keer gehoord van dat kinderen blouwen op school. Dat ze stoot in de klas zitten. Uh, ja, ja ik, soms merk ik, af en toe merk ik het wel weet je. De opmerkingen van studenten het afgelopen uur gestoond in de klas... dat was toch niet de bedoeling van de wethouder Jeroen de Jager in Rotterdam. Hoe kijkt de wethouder nu naar het blauwe op de scholen? Ja, um, dat is uh, Hugo de Jong, die wethouder... die uh, twee jaar geleden betrokken was bij de invoering van het blauwe -verbod hier in Rotterdam. Hoe kijkt u eigenlijk naar uh, de invoering van het blauwe -verbod nu, na twee jaar? Nou, toen we startten was, uh, was dat behoorlijk oh. succesvol. We hebben zo'n duizend keer uh, is daarop geschreven, dus uh, is dat ook gehandhaafd. Uh, maar ja, met een boete van? Met een boete van 60 euro. Okay. Uh, alleen op den duur heeft de Raad van State daar een, een stokje voor gestoken, de manier waarop we dat deden. Dat was naar aanleiding van een hoge beroepszaak die in Amsterdam uh, diende. En toen hebben we eigenlijk gezien dat de manier waarop we dat bloverbod handhaafden, dat dat eigenlijk niet meer uh, voor te zetten was. Op... Juridisch eigenlijk niet standhield? Exact, juridisch niet. Dus je bent nu op zoek naar een andere manier... om daar uh, juridische zaken ogen of uh, uh, handen en voeten aan te geven. Uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat u dat doen? Nou, wat we, wat we hebben gezegd is... er zijn eigenlijk een paar uh, mogelijkheden om dat te doen. En de mogelijkheid die ons het meeste aansprak was... om te kijken of je... Het overlastartikel, zoals dat in de APV staat, hier in Rotterdam. Of je dat overlastartikel kunt aangrijpen voor handhaving. En die manier zijn we nu aan het onderzoeken. Uh, we hebben uh, op een aantal plekken, uh, is daar al opgeschreven, zo'n 20 tot 30 keer. En uh, daar dient op dit moment uh, een proefproces. En dat zal in januari tot een, een uitspraak leiden. En dan zal ook blijken of de rechter ook dat een, een houdbare nou, vorm vindt van dus handhaving. Dat zou betekenen dat puur het blowen op straat gezien moet worden juridisch als uh, overlastgeven. Nou, dat betekent eigenlijk dat een, dat een agent uh, zeg maar, ter onderbouwing van... wat zien we dan aan overlast, dat die blowen daar uh, onder kan scharen. Dat ja. is eigenlijk uh, wat, daar, uh, ja. wat daar speelt. Um, hoe, waarom was het eigenlijk nodig twee jaar geleden? Waarom vond u het nodig om het in te voeren überhaupt? Wat was de overlast of wat, wat was de problematiek die u zag? Nou, wat we zagen is dat, dat met name, dat kennen we natuurlijk uit onderzoek... dat met name op het mbo eh, dat drugsgebruik en schooluitval... behoorlijk gerelateerd zijn. Eh, Daaruit blijkt ook gewoon dat, dat drugsgebruik, alcohol en drugsgebruik... in combinatie met het werken aan je toekomst... gewoon een, een weinig gevruchtbare combinatie is. Dat is één. En twee, eh, ja, daar gaat natuurlijk ook iets van uit... op het moment dat we heel erg inzetten op preventie eh, op scholen. Eh, heel erg inzetten op preventie in de richting van ouders. Om hen ook het verhaal te vertellen van doe het niet... Uh, pas op, want het combineert zich heel slecht... met het zinvol werken aan je toekomst. En als je dan de school uitloopt... en je moet je uh, banen door een, uh, door, een, uh, door een groep met blowers zijn... ja, dat is natuurlijk een, een, een, een gek verhaal. Ja. En dat is ook de reden dat we hebben gezegd... ja, zeker rondom scholen zouden we dat eigenlijk niet moeten doen. Alleen de vorm waarin we nu gaan handhaven... Uh, de, de uitingsvorm uh, zeg maar van, van blowen als overlast, ja. Uh, precies... Uh, ja, dat zal zijn in de hele stad. Dus ja. dat... En ziet u dit gebeuren, want nu uh, Amsterdam per 1 januari... Uh, ziet u dit als beleid dat de komende jaren in heel Nederland uitgerold zal gaan worden... dat er voortaan op- en rondstolen scholen niet meer gebloot zal worden? Dat zou kunnen. Het zou een hartstikke goede zaak zijn. Amsterdam en Rotterdam eh, staan wat dat betreft aan dezelfde kant van de streep. Amsterdam kiest een iets andere weg naar Rome dan dat Rotterdam kiest. Maar wij volgen natuurlijk met belangstelling eh, hoe Amsterdam eh, gaat vormgeven aan het bloverbod zoals zij dat nu willen gaan doen. Wij hebben de route gekozen zoals wij dat doen. En dan zullen we dus in januari ook zien of de rechter dat, uh, dat houdbaar vindt. Bestaat het gevaar niet als je zo focust op, uh, op, op softdrugs, cannabis? Um, dat je vervolgens die andere producten waar jongeren ook mee bezig zijn... die uit het kook, uh, GHB... Uh, wat, uh, wat er allemaal wel, wel niet uh, te koop is op de markt. Nee, ik denk dat dat gevaar niet bestaat. Dat is namelijk ook een mogelijkheid om daar natuurlijk op te handhaven. Hè, die is er sowieso. Maar dat handhaven van een bloverbod of van andere vormen van drugsgebruik die overlastgerelateerd kunnen zijn... Uh, ja, dat is ook het sluitstuk natuurlijk van een totale aanpak die gericht is op, op, uh, op preventie op scholen, op preventie in de richting van ouders, uh, op preventie richting of via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dus we, je, moet, je moet de dingen allebei doen. Hè. Je moet een hele stevige preventieve aanpak kiezen en daarnaast ook helder zijn in de handhaving. Uh, en dat is wat we doen. Enig of de jongeren er zelf blij mee zijn: dat cannabisverbod, blootverbod? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar wie er wel blij mee zijn, dat zijn ouders. We, toevallig vandaag ook nog een, een, een berichtje gezien van een, van een moeder die zegt... ja, ik weet inderdaad dat mijn zoon vorig jaar een boete kreeg en ik was er heel blij mee. Nou, dat was een tweetbericht wat u ontving vanochtend. Ja. Ik ben benieuwd of uh, Eberhard van der Laan, die dat in Amsterdam dus per 1 januari wil gaan invoeren... ook dat soort Twitterberichten heeft gekregen. Gaan we volgen via Twitter. Rotterdam en Amsterdam. Jeroen de Jager, je was in Rotterdam deze middag. Dank wel. Zojuist is in uh, Amsterdam, is het volgens mij. Ja. Ja, Amsterdam de Prins Klaus prijs uitgereikt. Met daarbij voor het eerst sinds februari dit jaar in het openbaar. Prinses Mabel erbij. John Souke bij de Waar staan de files deze uh, avond? Kwart over zes. Is de nou, 27 plaatsen toch langzaam bij de stilstaan. Met een totale lengte van 113 kilometer. Het gaat langzaam de goede kant op. Een paar opvallende files nog op de A9 richting Alkmaar. Voorknopend Batuverdorp is een ongeluk gebeurd. Er staat 9 kilometer file. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Op de A12 Utrecht richting Arnhem. Een ongeluk bij Arnhem-Noord. Daar staat 6 kilometer. En daar is de rechte nog dicht. En op de A16 richting Rotterdam is op de parallelrijbaan een ongeluk gebeurd. Bij Rotterdam-Veienoord. Daar zijn twee rijstroken dicht. Er staat inmiddels 5 kilometer file. En nog een ongeluk op de A50. Arnhem richting Zwolle bij Apeldoorn-Noord. Daar staat inmiddels een file van 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Vrouwen die groeiremmers gebruiken omdat ze anders te lang dreigen te worden... lopen een ernstig risico op vruchtbaarheidsproblemen. Dat hebben onderzoekers van het Erasmus MC bekendgemaakt. Die mededeling sloeg in als een bom bij Esther van Dijk uit Utrecht... want zij heeft anderhalf jaar lang die groeiremmers gebruikt. Trudy van Rijswijk zocht haar op. Er ligt hier een krant op tafel en daar staat... Een groeiremmer maakt vrouw onvruchtbaar. Wat dacht u toen u dat las? Zie je wel. Dit onderzoek geeft in ieder geval een mogelijke reden voor mijn onvruchtbaarheid. En dat vindt u prettig? Het is veel fijner om te weten waarom iets niet lukt. Dat het niet aan jou ligt, zeg maar, aan jouw eigen lichaam of aan uh, je eigen gedrag. Uh, dat je een oorzaak hebt gevonden. Uh, dan dat je alleen maar onzekerheid hebt en niet weet waarom iets niet lukt. Weet u wat ik wel dacht toen ik u zag? Hebt u groeiremmers geslikt? Hoe lang bent u? Ik ben 1,83. Maar wel groeiremmers geslikt? Ja, wel groeiremmers geslikt, anders uh, zou ik uh, nou, misschien wel 1,95 of uh, 2 meter geworden zijn. En was dat erg dan? Ik denk dat dat voor mij uh, wel een beetje een grensmoment is geweest... toen ik uh, 13 jaar was en al 1,78. Uh, 1,80 was al jarenlang voorspeld en dat vond ik wel prima... Maar toen de mogelijkheid uh, kwam dat dat misschien wel 1,95 meter werd... Uh, ...je kwam al heel snel ook met de, de praktische problemen in de aanraking, zeker destijds. Het uh, kunnen vinden van uh, passende kleding heb ik trouwens nog steeds uh, best wel moeite mee. En dan ben ik maar 1,83 meter. 83. Maar stel je eens voor dat je dan uh, nog 10, 15 centimeter langer bent. Het zijn praktische redenen, maar ik zou het denk ik ook wel moeilijk hebben gevonden dat uh, je hele omgeving een kop kleiner is, inclusief mannen. Dat, dat had ik, uh, nou... Ach ja, daar heb ik niet aan gedacht. Maar wel, die moeten natuurlijk groter bent. zijn dan jij. Als je 13 bent, uh, ja. dan zijn alle jongens kleiner dan jij. Ja, dat, dat groeit wel weer bij. Maar dat was misschien wel uh, wat problematisch geworden... als je uh, uh, ja, 1,95 was geworden. Maar is er gewaarschuwd voor eventuele onvruchtbaarheid? Nee, totaal niet. De uh, uh, bijwerkingen die toen bekend waren... zijn ons wel meegegeven en de meest... Heftige effecten destijds werden benoemd als gewichtstoename en uh, Het kon best zijn dat je 10 tot 15 kilo zou, uh, zou aankomen. En ik was toen echt broodmager, dus voor mij was dat niet echt een probleem. Maar dat werd toen wel duidelijk gecommuniceerd van, nou, hè, Hou er rekening mee dat je behoorlijk aankomt. Maar daar uh, zijn er nooit eigenlijk uh, uh, dingen gezegd over vruchtbaarheidsproblemen. Dat nee. was toen denk ik ook niet bekend. Dat mag ik aan. Toch zie ik, ik zie geen kind, maar ik zie daar wel de aanwezigheid ervan. Een kinderstoel, een box. Uiteindelijk is het wel gekomen. Dat klopt, ja. We zijn na een aantal jaar uh, in de hele medische uh, molen... Uh, uiteindelijk terechtgekomen bij een uh, gespecialiseerde IVF-kliniek. En uh, daar hebben we uh, vorig jaar november uh, heel fijn... direct bij de eerste poging een, uh, een zoontje uitgekregen. Die is inmiddels één jaar, Jochem. En ik ben nu zeven weken zwanger van de tweede IVF-poging. En hoor dus uh, nou ja, binnenkort of dat allemaal goed gaat. Maar uh, op de een of andere manier... Lukt het via IVF wel? Achteraf spijt dat het zo gegaan is? Nee, ik ben heel blij, eerlijk gezegd, dat ik destijds niet wist... wat voor effecten dit zou kunnen hebben, omdat je dan een hele moeilijke keuze krijgt. Ik weet ook niet, uh, ik heb het er wel eens met mijn moeder over gehad. Toen dus heb ik aan haar gevraagd, van, zou dat uh, ermee te maken kunnen hebben? En zij zei zo, ja, stel nou dat dat zo zou zijn. Uh, wat hadden wij als ouders dan destijds moeten beslissen? Dat is toch echt een ontzettend lastige keuze. Uh, misschien gaat uw dochter wel onvruchtbaar worden... maar misschien wordt ze ook wel twee meter. Uh, maakt u de keuze maar. Ja, dat, is, dat lijkt me een hele lastige keuze. En zij is denk ik ook wel heel blij dat ze die niet heeft hoeven maken. Maar het lijkt me nu dus, voor mensen die dit nu weten... een vreselijk lastige keuze. Dat zei Esther van Dijk uit Utrecht. Net als vorig jaar zochten we dit jaar op Google het vaakst naar... enige D. Luzelle. Uh, het weer of zo? Nee, Facebook. Oh, Verrassend. Mm. Ja, raar staat. Zou je het moeten weten? Hoef je niet te googelen. Toch is het zo, want dat heeft Google zelf bekendgemaakt. Uh, samen met het jaarlijkse lijstje van meest gebruikte zoekopdrachten. Ook Marktplaats en YouTube, daar wordt nog massaal naar gegoogeld. Maar uit ranglijst blijkt ook duidelijk welke onderwerpen er in 2012 in het nieuws waren. Een overzicht krijgen we van Arno Leblanc. Olympische Spelen, EK voetbal, verkiezingen... in de lijst van dingen waar we het meest op gezocht hebben... is duidelijk te zien hoe 2012 eruit zag. Maar ook naar welke radio-dj het meest gezocht werd. Eh, nachtieren, hier, hier, Giel hier, goede morgen zeg. En wie er voetbalkampioen werd, is ook goed te zien. Ondanks een hoop bestuurlijk gedoe bij de club... werd Ajax dus toch kampioen. Kampioen! De stemwijzer was de snelst stijgende zoekopdracht dankzij de verkiezingen. Het nieuwe kabinet dat daarna kwam zorgde voor veel vragen. Snel stijgende vraag, wat is nivelleren? De Partij van de Arbeid wil per se toch dat nivelleren, die inkomensverschillen verkleinen. Uh, dat betekent gewoon dat het geld ergens vandaan moet komen. Maar ook, wat is bangalijst? De bangalijst is een nieuw fenomeen in Nederland. De afgelopen dagen hoorde je heel veel over die bangalijstjes. Tot een paar <lacht> weken geleden had uh, niemand er eigenlijk nog van gehoord van de zogenaamde bangalijstjes. Ik weet niet wat bangalijstjes zijn. Ik had er nog nooit van gehoord tot uh, gistermiddag. Gistermiddag eigenlijk. Toen het op het nieuws kwam hoorde ik... En meer van. Turner Ebke Zonderland was de meest gezochte Olympische sporter. Ebke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturnt. Hij staat en hij heeft iedereen en ik sta ook. Ik ga helemaal op het dak. Het is ongelooflijk wat Ebke Zonderland hier laat zien. En vooral in Groningen werd gezocht op een belangrijk thema voor studenten. Wat we ook zullen doen is terugdraaien van de lang studeerdersboete. juichen hoor. Terugdraaien, ik neem aan ook met terugwerkende kracht. Het blijkt inderdaad dat die lang boete van tafel gaat. En dat zijn de resultaten op Google dit jaar. En ook Twitter heeft de trends van 2012 bekendgemaakt. Die vindt u op de website van nos3.nl. In het paleis op de Dam is de prins Klausprijs uitgereikt. Het was eigenlijk de beurt aan prins Friso die de prijs om beurten met zijn broer Constantijn uitreikt. Maar zoals bekend, die werd februari afgelopen jaar onder een lawine bedolven. Dus Menno Reemeijer, jij was bij die uitreiking. Ik kan me voorstellen dat er behoorlijk wat emoties toch wel leefden bij de aanwezigen. Ja, je merkt het al bij aankomst bij het paleis Rotterdam aan de achterkant. Waar we inmiddels ook staan, want de uitreiking is net geweest. Daar kwam de hele familie aan, daar stond het publiek buiten. Wat opvallend was... Dat was het, uh, het optreden van uh, Mabel, de vrouw van Friso. Zij was er bij dit jaar. Het was meteen haar eerste uh, openbare optreden in Nederland... na het ongeluk van uh, afgelopen februari. Uh, ja, ze keek wat bedrukt, uh, zwaaide nog wel naar de mensen die uh, naar haar riepen. Heeft ze nog iets gezegd tegen de mensen of in het paleis zelf? Nee, ze is naar binnen gegaan. Uh, samen met de koningin, prins Willem Alexander was erbij, prinses Maxima, prinses Laurentine uiteraard. Dan plaats op uh, de eerste rij. Uh, heeft verder niets gezegd. Maar toen de voorzitter van het uh, Prins Klaus Fonds, mevrouw Gonzalves, uh, memoreerde aan uh, Prins Friso dat hij er niet bij was en dat ze hem ook uh, binnen het fonds miste, uh, vooral vanwege zijn humor. Uh, ja, was ook alweer enige emotie op haar gezicht te zien. Ja, en prins Constantijn, uh, zei die er nog iets over? Heel terloops. Heel terloops. Um, Hij reikte de prijs uit, uit aan een uh, Argentijns uitgeverscollectief dat uh, uh, boeken uitgeeft op gerecycled uh, materiaal. Um, toen ging het over uh, dat je dingen in perspectief moest zien. Um, uh, hij begon over het lege spreekgestel wat hij uh, zag. Um, hij zegt ja, zo op het oog is dat een nutteloze plek. Maar voor mij, en, en toen brak ze stem duidelijk, uh, raakte die geëmotioneerd. Uh, zei die ja, dat symboliseert toch de afwezigheid uh, van mijn broer... die hier uh, eigenlijk had moeten zijn. Menno Reemeyer hoorde u vanuit uh, Amsterdam, het paleis op de Dam... dus waar die prijs werd uitgereikt. Uiteindelijk door Prins Constantijn. En dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1-chanaal... van 12 december 2012. Was iemand dat al opgevallen, geloof ik wel, hè? Jos Heertmans, speciaal. Ja, dank je. Het was me opgevallen, Tim, nou, als dat oké. de vraag aan mij was. Uh, nee, dank je wel. Uh, een beste avond ook voor jullie vastgewenst. Wij gaan met avondspits uh, naar Amsterdam, althans uh, figuurlijk. We zitten natuurlijk in Capelle, maar burgemeester daar, Eberhard van der Laan, die komt met een bloverbod. Op en rond de middelbare scholen. Hij zal anders dan zijn voorganger niet zo van de boel de boel laten. Dus krijgen blowende scholieren het daar lastig. Met Eberhard. En ik steun de burgervader. En ik zeg dus: blowen rondom de school SVP verbieden. Uiteraard zit in de show Nol van Schijk, eigenaar van koffieshop Willy Wortel. Jullie bekend natuurlijk in Haarlem. En reageert u ook maar even, luisteraars. Het kan. Op dit moment al 0800 21. Of Twitter mee met hashtag eens, hashtag oneens. Boris van der Ham laat zijn geluid ook al horen. Ik ga het zo voorlezen wat hij daarvan vindt. Ik zeg bloe rondom de scholen verbieden. Blijf op één en tot zo.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 Directieleden van de Nederlandse spoorwegen en NS-dochter Highspeed moeten vrijdag in België uitleg komen geven over de problemen rond de hoge snelheidstrein Vira. Dat heeft de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS bekendgemaakt. Sinds de snelle Vira-treinverbinding tussen Nederland en België zondag in gebruik werd genomen, hebben zich elke dag technische problemen voorgedaan.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 Vanuit het zuiden gaat het een beetje sneeuwen of ijzelen bij temperaturen net onder het vriespunt. Dus dat wordt morgenavond oppassen. Vrijdag slaat het weer om, het gaat regenen en het wordt aanzienlijk zachter. Vrijdag ongeveer 6 graden, daarna 8 à 9 graden en s'nachts geen vorst meer. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Met in totaal nog 60 kilometer file. En de files lossen nu vrij snel op. Er zijn wel veel ongelukken gebeurd. Onder meer op de A12 Utrecht richting Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar staat inmiddels een 7 kilometer file. En de rechterrijstoker is daar dicht. Rijdt u nog in de regio Utrecht kunt u het beste bij knooppunt baan de, de borden Barneveld-Apeldoorn volgen. Op de A16 richting Rotterdam staat voor de Van Brienoortbrug 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de parallelrijbaan. Daar zijn twee rijstoken dicht. A27 Utrecht naar Breda is een ongeluk gebeurd bij Lunetten. Daar is de rechterreis ook dicht. Daar staat een 4 kilometer file. Daar staat het verkeer ook in de file op de A28 richting Utrecht. 4 kilometer voor terrein is weer. Op de A50 Arnhem richting Zwolle. Een ongeluk bij Apeldoorn Noord. Daar staat 6 kilometer. Daar is de linkerreis ook dicht. En op de N44 richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Daar staat de dus Wassenaar en de aansluiting met de N14 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Blouwen rondom de school, verbieden. Ja, Knetterhaai worden kan ook zonder wiet. Luister gewoon naar Avondspits. Bel WNL. De Amsterdamse burgemeester snapt ook al dat je het met 7 miljoen toeristen per jaar niet lukt om softdrugs helemaal uit je stad te bannen. 1 op de 3 toeristen komt er juist voor naar de hoofdstad toe. Van der Laan ziet dat in, in een blowverbod, net als bijvoorbeeld een vloekverbod, niet gaat werken. Behalve rond bepaalde plekken waar gebruikers kwetsbaar zijn en de gevolgen groot. Rond het schoolplein dus. Logisch dat hij daar paal en perk aan wil stellen. Nederlandse scholieren zijn Europees kampioen cannabisgebruikers. De leeftijd waarop ze beginnen met blouwen is inmiddels beneden de 14. Dat is ongeëvenaard in Europa. Steeds vaker melden jongeren zich bij de professionele hulpverlening met hun ernstige verslavingsproblemen. Van der Laan gaat hier tegen optreden. En ik ondersteun dat. Wel, wil jij nou? 0800-1121. Ja, goedenavond luisteraars. Welkom bij een nieuwe editie van Avondspits. Uh, Twitter kan, dat kan op hashtag eens, hashtag oneens. Uh, dan gaat het om mijn stelling. Blouwen rondom de school gewoon verbieden. U kunt ook meedoen per telefoon. 0800-1121 komt u binnen. Ja, Trimbels Instituut zei het al. Blouwen heeft overduidelijk effect op de schoolcarrière. Een negatief uh, effect wel te verstaan. Cannabis tast namelijk de brein van de scholieren sneller aan. En de kans op schizofrenie wordt groter als je voor je vijftiende al met het blowen begint. En ik zeg, ja, als je dit op een rijtje zet... is het heel verstandig om daar ook wat aan te gaan doen. Rondom school, zeker op school. Nou, zometeen praat ik erover met uh, Sjoerd Slachter... van uh, alle verzamelde voortgezet onderwijsscholen. Maar eerst uw mening. Moeten we dat niet, net als Van der Laan, Amsterdam in heel Nederland gaan verbieden? Sam van der zit zit hashtag WNL met een verbod. Alleen ben je er niet. Vervolgens moet het ook gehandhaafd worden en goed worden uitgelegd. ...legt waarom het verboden is. De eerste beller is Loes. Loes van der Veen uit Andelst. Goedenavond, Loes. Hi, goedenavond, Joost. Hi. Ja, ik ben het er gewoon helemaal mee eens, hoor. Ik, uh, wat, wat jij net ook zei in je, in je intro... Uh, ...nou ja, dat, dat had ik mezelf natuurlijk ook al bedacht... ...dat het, het, het, het, het blowen, dat tast natuurlijk het brein van, het, uh, van de jongeren aan... Ja. En uh, ja, ik, ik, uh, ik vind het überhaupt bespottelijk dat, dat het allemaal op een schoolplein zou kunnen plaatsvinden. En waarom zouden we onze jongeren, hè, kinderen vanaf 12 jaar, blootstellen aan, aan dit soort zaken? Ja. Ik bedoel, ze moeten nog een heel leven met het brein door. Ja. En het is ook, ook wetenschappelijk bewezen dat je er uh, stommer van, uh, van, van wordt. He, als je belooft. Zeker. En, en, nou ja, uh, en als we het uh, zeker over de, de uh, recessie hebben... en al die jongeren die moeten in, in, in de beslaving... Uh, ja. nou, dan gaan de zorgkosten ook weer omhoog. Goed, dat vind ik dan weer een soort side-effect. Maar ik vind als je echt zorg hebt als, ma als maatschappij... voor je, je jongeren en vooral die jonge kinderen vanaf 12 jaar... Mm -hmm. Jongens, stop dit. Alstublieft. Ja, absoluut. Ga jij ga nog een stap verder met Eberhard van der Laan... die ook richting speeltuin uh, wil gaan, uh, gaan trekken ja, met het verbod? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zo is ja. ja, nou, weet je, kijk, speeltuin. Nee, ik bedoel, ik weet uh, van een vriendin van mij, die, die, die woont in Ede. Nou ja, en, en daar heb je ook toch ook hangnummeren uh, echt van 14, 15, 16... spelen kinderen van 4, 5, 6 jaar... He? En er zijn wel ouders, maar die moeten dan opboksen tegen die hangjongeren... die ook lopen te, te, te blowen, die gooien die peukjes op, op de grond. Ja. ja. Moet je dat willen voor, nou, of, of voor je kind? Ik denk het niet. Loes, we zijn het met elkaar eens. Nee. Dank je wel voor je reactie in Doe Avondspits. Oké. Okay. Yes. Um, hashtag eens, hashtag oneens komt u ook binnen bij Avondspits. Ik zeg blowen rondom de school, verbieden over blowen gesproken. Nou, als ik zeg een jointje, dan denkt iedereen natuurlijk aan Nol van Schrijk. Hij is eigenaar van koffieshop Willy Wortel in Haarlem. Goedenavond, Nol. Goedenavond, Joost. Lekker aan het werk? Ja, nou, niet aan het werk hoor. Toezicht oh, houden. Toezicht houden. Ja, je hebt, je hebt natuurlijk een mooie toezichthoudende baan ook, want dat, daar wordt wel wat van je ja. gevraagd als eigenaar. Bovendien ben je trouwens secretaris van het team Haarlemse koffieshophouders. Nol, wat vind ja. jij van het idee eh, van, van de Amsterdamse burgervader? Ik vind dat een goed idee. Kijk, wat nou, doe je in de koffieshop, boven 18 jaar. En uh, ik, ik heb. Uh, nou ja, mijn kinderen zijn nu volwassen. Die zijn uh, op een 22e pas begonnen met blowen, Maar ik heb nu een kleinzoon van 14. En ik wil niet dat hij uh, op het schoolplein geconfronteerd wordt nee. met uh, dealende en blowende schoolgenoten. Maar je kan ook zeggen, ja, het is natuurlijk naïef om te denken dat het alleen in de koffieshop gebeurt. Ja, maar ja, goed. In de koffieshop wordt er in ieder geval gecontroleerd op leeftijd. Die jonge lui kopen die wiet uh, waarschijnlijk ook bij dealers die op het schoolplein rondhangen. En ja. op die manier schakelen ze die handel ook uit. Ja, nee, dat klopt. Ja, nou is die leeftijdsgrens van 16 naar 18 opgetrokken, hè? dat je überhaupt mag, uh, mag kopen. Ja. Uh, daar was jij het niet mee eens? Nee, want in de, in de koffieshop uh, uh, zaten ze veilig vanaf die leeftijd. En, uh, uh, en nu staan ze vanaf die leeftijd tot een 18 op straat. En als ze de koffieshop binnen mogen, hebben ze al meer soorten drugs gebruikt dan, de, dan wij kunnen verkopen. Dus jij zegt, doe dat maar lekker binnen en, en bij mij veilig in de shop? Nou ja, ik had ook met lidmaatschap en toestemming van de ouders en uh, dan konden ze ook de kinderen bellen als ze thuis moesten komen om te eten. Dat is natuurlijk ook een manier om het te doen in overleg met de ouders. Ja, zeker. Hey, nou komt er ook een maatregel aan dat binnen 250 meter van een school geen koffieshop meer wordt toegestaan in Amsterdam. En dat gaat overigens ook verder dan Amsterdam. Hoe kijk je daar tegenaan als coffeeshophouder? Uh, ja, ik vind het onzin. Als, er, uh, als, als die jongeren daarna bij ons in de coffeeshop zouden zitten, dan zou je daar gelijk in hebben. Maar aangezien er nooit jongeren in de coffeeshop worden aangetroffen, of praktisch niet, uh, daar wordt heel streng op toegezien door de coffeeshop en het personeel. En ook door de uh, toeziende instanties die ons komen controleren. Het komt zo weinig voor dat je gewoon wel kan zeggen dat, dat het uh, kopen van cannabis voor jongeren zo goed als uitgesloten is in coffeeshops. Nou, Nol, ik ga het zo checken bij de, de, de voorzitter. Ja, ja, zeg maar. Ja. Nou, ik vind, die, ik vind die maatregel gewoon uh, überhaupt uh, de domste maatregel uit het hele AHOJV-criterium. Want als je op school zou zitten en je zou naar de koffieshop willen en kunnen... Ja. dan ga je het liefst er bij een koffieshop uh, uit het zicht van de school vandaan. Uh, dus ik vind, ik vind dat een hele domme maatregel. Dat vind jij ja, een domme maatregel. maatregel. We gaan het zo checken, wilde ik zeggen. En bij Soet Slachter, hij zit, uh, voor, voorzitter, hij zit te zijn van alle voortgezet onderwijsscholen in Nederland. Dankjewel, Nol van Schaik. Uh, en hou goed toezicht daar in, in de Willy Wortel uh, shop. Uh, merci voor je reactie. Uh, Niels Boer zegt, eens WNL, drank mag ook niet, dus waarom wel blouwen? Klopt, er is dus ook een alcoholverbod uh, rondom scholen. Serman zegt, helemaal mee eens, je gaat naar school om te leren en niet om te blowen. En niet helemaal als je zo, en helemaal niet als je zo jong bent. Green Mall zegt twittert, hier gaan we weer. Blowen doen ze toch wel. We gaan weer ondernemers naar de klote helpen. En Leon Hendricks zegt mij, eens, tijd voor gedoogbeleid 2.0. Duidelijker, strenger, maar zeker gehandhaafd. Ja, die van der Laan, dat is geen softie, die, die heeft het theewater nog niet gevonden, zeg maar. Die, die pakt het hard aan in Amsterdam. Bent u het daarmee eens, net als ik, dan belt u 0800 1121 of u belt hetzelfde nummer. Maar dan zegt u gewoon dat u het onzin vindt en dat blowen toch wel gebeurt. Dan mag ook alle meningen zijn welkom hier bij Avondspits. Paul B. twittert, Eerdmans op het terrein van een school mag niet gebloot worden. Dat lijkt me logisch. Buiten het terrein, gewoon de landelijke wetten. Ik ga weer naar een beller toe. Meneer Pierlo meldt zich uit Warmond. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Pilo. Ik vond het wel een giller om die koffieshop te horen zeggen... dat ik uh, in coffeeshop erg goed te controleren. Ik geloof er heel weinig van eigenlijk, maar goed. Ik uh, vind het goed om drempels op te werpen... om naast alcoholgebruik ook uh, drugsgebruik uh, ja. te beperken. Het is vanaf 18 jaar te verkopen. Precies. En bovendien, het is ook bijna harddrugs... Hè, want softdrugs zijn het al lang niet meer. Dus ik vind het een verstandig plan om het blowen op... en rondom school te verbieden. Ja. En inderdaad dit dan ook te handhaven, want er zal het weer een schorten... En bovendien gaat deze maatregel mij niet ver genoeg. Ik ben ook voor het afschaffen van coffeeshops. Uh, het drugs uh, kopen en gebruiken niet verbieden... Maar drugsverkoop alleen maar mogelijk te maken bij één gemeentelijke instelling. Nou, daar ben ik het dan... Ja, dan weer niet mee eens, meneer Pirlo. Maar we komen een eind met z'n tweeën. Ik ben iets liberaal... Oh, sorry meneer Pirlo, ik dacht dat de laatste zin gesproken was. U mag zeker nog een keer bellen. Maar ik wil zeggen, ik ben wel uh, in die zin uh, een liberaal... Om, om het hele drugsbeleid wel vrij te geven. Alleen zou je dat absoluut niet bij de scholen moeten toestaan. Daar geldt, net als met alcohol, precies hetzelfde voor. En daar, daar die lijn wilde ik kiezen. Martijn, Martijn uit Helmond. Ja... Martijn. Ja, goeiedag. Ja, ja Martijn het Ja, Ben ik in de uitzending? Ja, je bent live en leid, luid en clear in de uitzending. Ja, nou ja ik, ik wil zeggen, ik ben zelf ook uh, ik ben, ik ben wel jong geweest. Ik ben al 35, toen ik een jaar of 15, 16 was. Toen heb ik ook wel eens een jointje gerookt op school. Ja. Maar als ik daar, ik, ik bloon hou trouwens helemaal niet, ik gebruik helemaal oh. geen drugs, maar uh, ik rook ook niet. Maar toen in de tijd deed ik dat wel eens om stoer te doen, ik vond het wel grappig. Uh, ik, ben, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben ook veel, veel van school yeah, tijd. Yeah. maar ik sta er nou verbaasd over dat dat uh, is toegestaan. Ik dacht, ik dacht dat is... Uh, ik dacht dat het al lang verboden was. Nee, kijk, in de school wel. Dat mag de school zelf bepalen. Maar rondom de school werd er eigenlijk niet op... Ge... Ja, werd er, helemaal niets, er was ook geen maatregel om het te handhaven. Maar er werd ook niet op, op gestuurd of gecontroleerd. Dus het is, het is wel nieuw in die zin wat in Amsterdam gebeurt. Overigens in Rotterdam was men er ook mee bezig. Ja, maar ik, ik vind sowieso dat de, de verslavingszorg in Nederland veel te soft is. Okay. Ik heb er namelijk, in mijn, in mijn uh, omgeving ken ik een paar mensen die zijn verslaafd. Ja. Ik heb ook een goede kennis van mij verloren aan een overdosis. En uh, ik weet dat de verslavingszorg veel te soft is. Dan wordt er echt zo op een manier gepraat van nou, ik ben ook jong geweest en het valt allemaal wel mee. mee, en, ja. Maar ja. ja, echt, het is echt okay. drinken en dat... dat... Martijn... Dat zouden ze aan moeten pakken zoals een Rusland gedwongen afkicken. Kijk, zoals ze rustloop. doen, zoals Rusland. Okay. Check... Martijn, ik zet er een punt bij dat je niet uit de koffie opgelopen bent. Dat valt val bij verras me nog. Dennis Smit zegt uh, helemaal mee eens. Verbiedt ook gelijk de sigaret op en om school. Groeten van Dennis Smit. Grofie zegt eens, uh, eerst ouders, nee, eerste ouders aanpakken. Hoe komen ze aan geld? Ouders minder weggaan en uh, meer toezicht op je kroost houden. Uh, u kunt nog bellen 0800 1121, zometeen short Slachten. U kunt met aan mijn stelling van vanavond rondom de school verbieden. Ewart van der Laan heeft dit voorgesteld en is daarmee op de goede weg. Boris van der Ham twittert een, een aantal tweets. Ik zeg ze achter elkaar. Boris van de Vrije Moraal weet wel. Hij heeft een boek geschreven over seks en drugs in de Tweede Kamer de laatste 150 jaar. Hij zegt Eerdman stromgeroffel om niets. Onder de 18 jaar mag überhaupt geen wiet aan scholieren verkocht worden. Handhaaf die regel hard en pak vooral illegale dealetjes aan die toch aan de scholieren verkopen. En laat scholen ouders aanspreken op Blouwen. Onder de 18, net zoals je dat ook doet bij alcoholmisbruik. Ja, het punt is alleen, je mag het inderdaad niet verkopen, maar men mag het wel blouwen. En daar zit denk ik de crux, dat is wat Van der Laan ook wil aanpakken. Boris, als je dit hoort, bel ook gerust en, uh, en praat mee. Erik Kok meldt zich uit Doorn. Ja, Erik. goedenavond. Hi. Ik uh, ben het eens met de stelling. Ja. Ik vind dat er uh, niet geblouwd mag worden door jongeren op, het, uh, op en rond het schoolplein. Maar ik ben liberaal genoeg om te zeggen dat uh, mensen die naar coffeeshops willen, die daar naartoe uh, kunnen. En het is toch verboden voor uh, jongeren onder de 18 jaar om in een coffeeshop te komen. En daar wordt uh, mijn inziens uh, behoorlijk op gehandhaafd. Zeker weet ik dat in Utrecht. Ja, dat, dat weet ja. Je. Oh, daar, jij, daar kom je wel eens... Uh, ik kom er nu Utrecht en ik weet dat daar uh, heel veel over te doen is en dat daar een hele strenge controle is. Dus uh, jongeren onder de 18 jaar komen volgens mij totaal niet de koffieshop binnen. Nou, dat, dat vind ik een goede ontwikkeling en ook dat je je identiteitsbewijs moet laten zien inderdaad uh, voor ook je nationale identiteit. Dat zijn denk ik de goede maatregelen. Die wietpas was ik ook niet voor. Hebben we hier ook uh, aan de orde gehad in de avondspits. Maar dit is precies wat ik ook vind, Erik, wat jij zegt. Dus uh, wel goed bloven bot, maar laat die coffeeshops eigenlijk met rust. Dank je wel, Erik Kok. Merci, Sam van der Pol. Waarom alleen op school verbieden? Het is een, is een algeheel verbod niet beter. Nou, daar ben ik, daar ben ik juist niet voor, uh, Sam. Jozef, uit Den Haag, goedenavond. Hey, Goedenavond. Hi. Vertel. Uh, nou, ik ben het eens met je stelling. Uh, nou, wat, ik, wat, wat ik al gek genoeg vind, is dat, dat, dat de burgemeester daarmee moet komen... in plaats van een school zelf. Uh, een school ja. zelf moet dat verbod ook kunnen, kunnen uit, uh, uitspreken. Maar je moet ook wel kijken van... Uh, zijn het uh, scholieren die op school zitten, of zijn het ook jongeren vanuit, vanuit de buurt, vanuit de omgeving? Kijk, als het betreft uh, scholieren van de school zelf, en ja. ja, dan moet je nog een stapje gaan, dan moet je die jongens ook gewoon de deur ontzeggen van, nou ja, uh, je bent als ja, Zolang jij op schoolplein of daaromheen ja. dan aan het blauwen bent. Ja. Ik vind dat je verder moet gaan. Jij vindt het te, te soft eigenlijk nog, maar de scholen, de scholen zelf ik, moeten meedoen. Ja, ik vind dat de school ook zelf mee, mee moet doen in de zin van, nou, als jij hier op school zit, uh, voor mij apart mag je blouwen, maar niet hier op school of de, in, in de omgeving. Nee. Doe je dat wel, ja, dan zitten de sancties aan vast dan. Oké, okay. Jozef, dit is een mooie brug, je kan ik niet verzinnen, richting de scholen zelf. Want aan de lijn is Stuart Slachter. Hij is voorzitter van de VO-raad het Verzamelde Voortgezet Onderwijs. Sjoerd, goedenavond. Goedenavond. Ik zeg Sjoerd, blouwen in de school, pakken jullie dat aan binnen, de voortgezet, binnen het voortgezet onderwijs op school? Ja, ja. Ja, ja, alle scholen die voeren eigenlijk een heel scherp anti-blower beleid. Uh, omdat we ja, merken dat het natuurlijk niet alleen slecht is voor je gezondheid... maar uh, ja, het bevordert het leren natuurlijk ook niet. Uh, en de laatste, de laatste jaren zie je dat scholen uh, ja, steeds scherper uh, daarop sturen. Ze hebben natuurlijk wel eigen beleid. Ja. Uh, op en rond scholen is het gewoon absoluut verboden... Uh, alleen, ja, het is natuurlijk wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En uh, we kunnen er wel wat hulp bij krijgen. Is natuurlijk hulp, uh, wij gebruiken hulp van ouders. Uh, en ja, zo'n initiatief als in Amsterdam... ja, dat helpt natuurlijk hm. ook... Hè, voor zover het past binnen het eigen schoolbeleid. Want ja, je kunt het wel verbieden. Je kunt wel zeggen, regels stellen. Maar goed, we kennen allemaal tubers. Uh, ja. uh, regels stellen is één. En handhaven, dat is vaak nog iets anders. Nou, precies. Maar Sjoerd, ben je blij met de hulp vanuit uh, Amsterdam? Ja, zeker. Absoluut. Want het is echt een uh, zaak die scholen hoog oppakken. Uh, we merken ook dat het uh, ja, vaak iets doet hè, met het imago van de school. Ouders, zeker ouders die hun kinderen naar het onderwijs sturen. Ja. Nou, een van de eerste vragen is vaak, hoe gaan jullie eigenlijk om met dat uh, rookbeleid? Het is buitengewoon van belang. En nogmaals, het is slecht voor je gezondheid, slecht voor het leren... Dus dit uh, heeft een uh, hoge prioriteit, absoluut. Nou, nou, dat vind ik goed. Ja. Het heeft ook, wat veel mensen het noemen, het een onheimische sfeer daaromheen. Dan heb je het al ja. snel over hangjeugd, ja. dan heb je het over dierletjes, dan heb je het over... Ja. Dan ja. moet je ook een doorn in het oog zijn. Zeker, absoluut. Zeker. Ik denk even aan feesten, hè, schoolfeesten. Uh, nou, je ziet ook dat de afgelopen jaren scholen daar steeds strenger zijn. Uh, sommigen uh, die vragen zelfs als je naar een schoolfeest gaat... een briefje van je ouders mee dat je niet vooraf bijvoorbeeld hebt ingedronken... Ja. of dat je niet vooraf uh, hebt gebloot. Juist omdat ze die uitstraling die jij precies noemt, die uitstraling, ja. dat scholen dat niet willen. Maar Kijk. goed, jongeren, 12, 13 jaar, 17 jaar, die willen experimenteren. Precies. Die willen iets uitproberen. Het is niet zo eenvoudig. Hè. Je kan makkelijk zeggen, je verbiedt het. Maar uiteindelijk... Uh, zijn het jongeren. En je moet ze ook natuurlijk uh, bij je in de buurt houden. Nee, maar precies. Alleen, ja, je, je moet ze niet van school... Maar goed, het gaat er wel om. Je, je moet een grens trekken wat je accepteert en niet. En je kunt ja. ze natuurlijk nooit voor het leven bieden... om ooit een, een jointje te roken. Maar het ja, feit dat ze het rond school doen... is natuurlijk een heel slecht voorbeeld naar de rest. Ja. Ja, nee, dus op school, rond school... Hè, maar ja, ja, dat is absoluut verboden. Alleen, je moet ook weer slim je beleid voeren. Kijk, je kunt zeggen, tot het schoolplein heb je iets te zeggen... dan gaan ze vervolgens een halve meter daarbuiten buiten staan. Ja. En wat doe je dan? Nou, Daar nou ja. moet je dus ook weer afspraken over maken. Precies, jij moet goede afspraken maken met de gemeentes, denk ik, dan de burgervaders. Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad, het voorgestelde onderwijs, zeer bedankt. Uh, Tom Luijten zegt, eens, Eerdmans buitenblouwen overal verbieden, alleen thuis en in de coffeeshop blouwen toestaan. Ja, mijn stelling is, luisteraars, dus blouwen rondom de school... Absoluut verbieden. Uh, laat die koffieshops verder met de rust, zeg ik. Ferdo Bax uh, die twittert, hashtag eens. Uh, Bas, zegt mij Bas van der Bos. Blow op school, natuurlijk verbieden. Rondom school is wat anders opstelt. Wrijft in zijn handen. Hij wil, uh, wil afschaffen. Nick zegt, alcohol mag je niet op straat gebruiken. Waarom mag blowen dan wel? Gewoon verbieden op straat. Alleen thuis of in de shop gebruiken. Jolanda, Jolanda Zelstra. Goedenavond. Goedenavond. Hai, reageer maar. Oké, okay, nou helemaal eens met de stelling. Ja. Uh, ik had er nog een aanvulling voor. Ja. Uh, ik denk dat het uh, zou echt heel mooi zijn ook als de burgemeester uh, uh, ook een stuk uh, aandacht zou geven, uh, of een ruimte zou geven op scholen uh, voor preventie. Dus niet alleen verbieden, maar ook preventie. Want daarmee, ja ik denk dat je daar nog een veel groter doel mee bereikt. Maak je het dan niet te spannend? Nou weet ik niet. Ik denk dat als je mensen, als je jonge lui informeert over de gevolgen van uh, ook hè, deze drugs, uh, softdrugs, dat uh, dat, dat uh, zeker toe zal bijdragen dat uh, men nog eens een keertje beter nadenkt voordat men met die zaken begint. Ja, de gruwelijke de gevolgen. De schizofrenie die je kan optreden, dat bedoel je ook, hè? De, de, de, de, ja, ja, het ja, precies, ja, onder andere. Ja. Maar ja, precies. Je moet misschien zo duidelijk wijzen, die, die rakkers, op die, op die gevolgen. Dankjewel, Jolanda Zelsta, Merci voor je, voor je belletje. Avondspits is bereikbaar op 0800 1121, nog vijf minuten. U doet dan mee aan de stelling blowen rondom de school uh, verbieden. Uh, goedenavond uit Almere. Ik zie hier allen staan. Ik weet niet welke, welke naam dat is. Het oh, is helemaal goed, zei je het. Jan de goed? Uh, helemaal goed. Nee, het is helemaal goed, oh. oh, sorry. Um, Meneer Allen. Ja, oh, ah, ja. klopt inderdaad. Uh, nou, hij deed het vroeger wel altijd op school. Ja. rond school, Maar ik ben het wel met je eens. Kijk, um, uh, ja, uh, blowen is natuurlijk gewoon voor de jeugd niet goed. Um, maar je moet niet de jeugd die het doet aanpakken, want die interesse blijft er natuurlijk toch altijd. Ja. Maar je moet de dealertjes aanpakken die het daarvoor kopen. Zeker. Da daar gaat het gewoon fout. Daar begint het mee. En daar begint het mee. Oké. Okay. En je moet het inderdaad meer preventie uh, voor de jeugd gewoon Dat ze weten waar ze aan beginnen. En weten wat ze doen. En weten wat ze gebruiken. Dat Precies. is Precies. Maar goed, dat doen we ook met alcohol. Ja. En dan probeer je natuurlijk... Daar zijn geen dealertjes. Hè? Omdat we de alcohol nou helemaal gewoon vrij hebben gegeven. Maar je zegt wel alcoholverbod ja. handhaven rondom de schoolplein. Ja. Ja? Ja, ja maar dat, zo is het ook. Ook dat... met wiek. Ja, ben je het mee eens? Oké. Okay. Meneer Allen, dank je zeer voor deelname. In, in de avondspits ad Lagendijk 201 uh, Oneens. Sorry, wat een PvdA-huichelarij. Gezondheid van de toerist en overlast is onbelangrijk. Principes mogen geen geld kosten. Een hele cynische tweet. Um, Saida komt uit Rotterdam. Goedenavond, Saida. Hi, Joost. Uh, nou, wat ik maar zeggen, je hebt hier, daar ben je misschien wel mee bekend, TOS uh, In Rotterdam. Ja thuis op straat. En die zitten toevallig bij mij beneden. al die jongeren die daar werken, en die zijn er om andere kinderen te begeleiden, maar de meeste die roken. Ja. niet, ik weet niet of ze wieten roken, maar wel sigaretten. Dus je geeft alvast geen goed voorbeeld. En hier in Rotterdam hadden we ook van een koffieshop, nog niet op 200 meter van de school. En dan gingen ze die sluiten. Maar... 300 meter van die school zit er ook nog één. Ja, dus, precies. Wat is de dan grens. Ja. ja, dat ja, zei net Willy 200, Wortel. Ja. Als je 200 meter kan lopen, kan je ook 300 meter lopen. Ja, toch? Nou, is, is ook zo. Dat zei net de Willy Wortel-eigenaar ook. Dankjewel, Seida. We gaan eens kijken naar Leijen. Jan-Willem Bos uit Soest. Goedenavond. Goedenavond. Vertel. Ja, ik ben het eens met je stelling. Ik geloof niet dat um, drugs toegestaan mogen worden op uh, middelbare scholen. En ook het hele idee dat het uh, ooit toegestaan had mogen worden... ben ik totaal tegen. Oké. Okay. Ik begrijp het. Uh, ja. ja, ga je gang. Uh, je hebt een bedrijf opgericht dat drugs op scholen probeert te gaan verbieden. Begrijp ik? Ja, ik, uh, ik uh, na zoveel gevallen meegemaakt hebben, ben ik uh, uh, tot conclusie gekomen dat we iets... Moet worden opgetreden op een positieve, preventieve manier. En uh, ik wil graag um, een aantal bedrijven bij betrekken ja. die hiermee um, be uh, helpen om dit te voorkomen. Oké, okay. Jan Willem Bos genoteerd en goed initiatief. Blauwen rondom de school verbieden. De final tweets uh, lees ik u voor hier, hierop. Uh, Bas van de Bos. Uh, percentage. Scholieren dat op jonge leeftijd al ervaring heeft met cannabis. Daalde naar 11%. Nou, het is vertienvoudigd, begreep ik juist. Van het Trimbos uh, de laatste jaren. Uh, Twittering zegt, Eerdmans mee eens. Een stagiaire van mijn bedrijf werd door zijn stagecoördinator... geadviseerd te blowen voor extra creativiteit, gekke werk. Ja, dat is letterlijk. Dennis Smit zegt, hashtag WNL... misschien ook verbod op in bezit hebben van drugs. En Koen Bransma twittert helemaal eens met de stelling... maar wat mij betreft mag het nog veel breder. Ook in bijvoorbeeld pretparken waar kinderen zijn. En Jan van der Wel zegt, Eerdmans eens en in de scholen ook graag. Laurina Nieuwkerkerker zegt, avondspits onzin, drinken en geweld... dan ook graag verbieden. Um, we gaan de laatste minuten in en ik vind het heel erg leuk om eens even te kijken naar Roberto op lijn 3. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Nou weet je, ik ben het er wel mee eens eigenlijk, want uh, ik blow al zelf vanaf de dertiende. En uh, dus is niks voor mij er is niks van mij terechtgekomen. Er is niks van jou terechtgekomen? Nee, ik heb er gewoon een zootje van gemaakt. Maar je bent er nooit van afgestapt, vanaf je dertiende on onverkort doorgezet die lijn? Ik heb, ik, ja, ik heb, nou, ik heb ooit eens een keertje in 1974, heb ik uh, een half jaar niet gebloot. En daar ben je zo ongelukkig van? En inderdaad, en toen ben ik weer begonnen. Maar het is de road to hell? Pardon? Is het de road to hell? In feite wel, in feite wel, ja. We Begin er niet aan, zeg je? Want, nee, want, want ik, doe, ik, nou, ik doe het nu inmiddels 42 jaar en uh, nee. ik, uh, ik kom er niet meer vanaf. Kijk aan. Roberto? Glius, ja. je, je bent moedig dat je belt. En, en ik hoop dat je dat je nog de weg vindt terug. zeg maar Zonder, zonder, zonder softdrugs. Uh, ik hoop dat je, dat je dat doet. Roberto, dankjewel. Dit was uh, avondspits. De Road to Hell uh, eindigt. Althans, wat betreft het softdrugsgebruik. We proberen het in te dammen. En daar steun ik uh, de heer Eberhard van der Laan voluit in in zijn strijd uh, in Amsterdam. Uh, wij, wij geven het stokje door, luisteraars naar zeven aan kunststof. Met daarin striptekenaar Hein de Kortegast. Morgenochtend tijd voor vandaag de dag. U kent het programma. Alle actualiteiten worden daardoor genomen, dit keer door Leonie Ter Braak. Op net 1, zij heeft in de studio Charles Groenhuizen en Mark Teurlings te gast. Vanaf 7 uur dus alles te zien op Nederland 1. U kunt deze en andere uitzending van Avondspits weer terugluisteren op het adres www.omroepwnl.nl. Morgenavond ben ik weer vanaf half 7 paraat op Radio 1 met een nieuw gesprek van de dag. Een nieuwe Avondspits. Fijne avond en graag tot morgen.